Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. College's in het Engie gaan weer van start. Universiteiten en hogescholen gaan vanaf nu weer deels open. Na maanden thuis zitten mogen studenten weer gemiddeld één dag in de week naar school... Deze docent uit Arnhem vond het online lesgeven ook wel mooi geweest. Ja, dat, dat was best wel lastig, want ja, soms zetten studenten een camera uit, dus dan kun je ze niet horen en, uh, of zien bedoel ik. En soms zijn er ook storingen op lijnen en zo, dus dan is iemand aan het praten en dan, uh, ja, dan begint het te kraken. Niet alle opleidingen gaan vandaag weer van start. De Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit bijvoorbeeld wachten nog tot 10 mei, dan is de meivakantie afgelopen. Nederland krijgt vandaag een eerste versnelde levering van Pfizer. Deze week gaat het om bijna 700.000 700 prikken. Zo'n 200.000 meer dan in eerste instantie werd gedacht. De komende weken blijft het bedrijf meer leveren dan in de planning stond. En jongeren die zijn geboren in 2003, 2004 en 2005 en in de risicogroep vallen... worden vanaf vandaag met voorrang gevaccineerd. Zij krijgen zo'n prik van Pfizer in hun arm. Het is lintjesdag. De dag dat mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving een koninklijke onderscheiding krijgen. Dit jaar zijn er zelfs zes lintjesdagen. Vanwege corona spreiden ze het. Bijna 3000 mensen krijgen deze week zo'n lintje opgespeld. En je kent het vast uit films. Een schurk die plotseling aan zijn nek begint te peuteren en een masker omhoog trekt... om te onthullen dat hij helemaal niet is wie je dacht. Nou, dat gebeurt echt... Criminelen proberen zo banken op te lichten. Bij sommige banken kun je een rekening openen door je te identificeren via de app of mail. En met een siliconen masker op proberen boeven door die ID-check heen te komen. Hoe vaak dat gebeurt weten we niet, maar het is een patroon, zegt dit beveiligingsbedrijf. De eerste keer dat iemand zich aanmeldt met een masker kun je het zien als een geïsoleerd geval. Maar we hebben tijdens de pandemie gezien dat vergelijkbare masters, maskers in verschillende Europese landen gebruikt worden. En dan weet je, dit is een nieuwe werkwijze van criminelen. We wil geen cijfer noemen. Nee. Nou, of het criminelen ook echt luk, gelukt is een rekening te openen met een masker op, dat weten we niet. Het weer, in het noorden veel bewolking, de rest van het land aardig zonnig... en het wordt gemiddeld een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland nu, maar wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Amsterdam Centraal en Weesp... rijden namelijk geen Intercities door een overwegstoring. Extra reistijd is ongeveer een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 In in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeie Een hele, hele, hele, hele goeie voor best dit is de zee Wij presenteren vandaag weer het programma Goedemorgen Antwoord. Mijn naam is Ben Zonneveld en de techniek wordt gedaan door Jelme Koper. De muziek is ook uitgezocht door Jelme Koper en Cor Draaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. We gaan uh, vandaag praten over uh, de raadsvergaderingen van deze week met Marco Deen. We gaan Suzanne Jansen bevragen over de update van het geluk, Juttersgeluk. Ralf Weijers vertelt ons alles over drophouses. In de tweede uur praten wij in de categorie hoe is het nu met Ruud Willigers. Daarna Hanneke Meijl met de actie Koop Lokaal. En als afsluiter praten wij met wethouder Raymond van Haafden... over de voortgang van de site-events... en alle uh, raden van advies, toezicht en organisatie. Als het goed is, is meneer Deen aan de lijn. Goedemorgen, meneer Deen. Ja, een hele heilig... goede. Goedemorgen, Ben. Hallo. Hoi. Um, u heeft uh, samen met de uh, um, OPZ een interpolatie debat aangevraagd. Bij uh, ingang van die uh, interpolatie debat werd er nog even gememoreerd... dat dit vrij uniek is in, uh, in de Zandvoortse historie. Waarom is dat zo uniek?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 Precies. En dat is ja. ook gebeurd. Uh, we hebben ja. het gevolgd. Dinsdag um, dreigde het ernaar uit te gaan zien dat men door wilde gaan. U heeft toen gezegd van laten we het maar morgen doen. Waarom?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 Zes, meen ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, die ja. werden keurig voorgelezen. Daarna kwam er een heel betoog uh, uh, van de wethouder. Was dat al, uh, voor u helemaal duidelijk?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 en, en uh, ondernemer. Goed, nou en dank voor uh, deze reactie. We zouden hier nog best wel een uur over door kunnen praten, meneer Deema. Dat denk ik ook wel, ja. <laughs> Wij moeten door naar het volgende onderwerp. Dank u voor uh, uw reactie hierop. En ik uh, uh, vermoed dat er nog wel wat gesproken wordt... over de afgelopen dinsdag en woensdag. Dat, uh, dat denk ik ook. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dank u wel. Okay. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort.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 Let's met Suzanne Klaassen over het Juttersgeluk. Goedemorgen, mevrouw Klaassen. Goedemorgen. Uh, juttersgeluk is een stichting die het milieuprobleem aanpakt. Hè. Ik heb gelezen, 8 miljoen ton afval gaat er, plastic gaat er in de zee. Uh -uh. Bent u daar niet van geschrokken toen u erachter kwam? Uh, ja, natuurlijk ben ik daarvoor doorgeschrokken. Maar uh, die getallen ja, die zijn een beetje abstract... Dat heb ik later pas opgezocht... Mm -hmm. en, uh, om uh, daarmee het probleem uh, ja, op onze website ook duidelijk te maken. Maar ik ben het meest geschrokken uh, toen ik uh, uh, ja, op het strand liep... en uh, over de wereld heb gereisd en gezien uh, wat er uh, overal aanspoelt. Ja, dan is het getal ja. uh, uh, eigenlijk niet meer belangrijk... want dan zie je gewoon wat er ligt. Ja, klopt. Ja. Um, u doet dat via een sociale upcycle atelier. Daar kunnen mensen de... Uh, Meedoen, wat maken. Maar u heeft ook mensen die uh, niet aan het reguliere arbeidsproces meedoen. Wie, ja. wie, wie zie ik daarin? Nou ja, wij dat is eigenlijk uh, de hele opzet van onze stichting. Wij uh, bieden of wij organiseren waardevol werk voor mensen die geen uh, uh, reguliere baan hebben. Mm -hmm. En uh, dat doen we inderdaad door ons in te zetten voor, de, voor het wereldwijde milieuprobleem, de plastic soep. En uh, ja, bij ons werken mensen mee, uh, wij zeggen altijd tussen de 17, maar inmiddels is dat 16 en uh, 78 jaar. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat varieert heel erg van mensen die uh, uh, ja, al een heel werkzaam leven achter zich hebben. Uh, jongeren die vanuit het speciaal onderwijs uh, juist uh, uh, werkritme en werkervaring op willen doen. Maar ook mensen die uh, ja, in hun uh, reguliere of in hun, in hun bestaan ergens tegenaan zijn gelopen... en uh, uit zijn gevallen... en uh, op die manier weer proberen... mee te doen in onze maatschappij. En uh, ja... sommige mensen die stromen ook weer door... naar een betaalde baan. Dus uh, Het kan van alles zijn. We ja. hebben heel gevarieerd werk. Dus uh, heel veel mensen kunnen meedoen. Hmm. Als de, uh, jullie verzamelen afval op het strand... Hè, dus jullie, jullie gaan een, een, een... jutterstocht maken en nemen alles mee... wat jullie uh, tegenkomen... Ja. En dat verzamelen jullie en wat, wat maak je er dan nou van? Ja, wij, uh, wij verzamelen met name het plastic van het strand. En we rapen inderdaad alles wat er niet uh, thuis hoort, hè, om het milieu uh, schoner te maken. Wat wij ervan maken, wij hebben afgelopen jaar uh, in de aanloop destijds van de Formule 1 wilden wij ook een. Uh, ja, wij verzinnen dus ook projecten om mm -hmm. het bewust te maken, andere mensen bewust te maken. En wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een zeeppakketje ontwikkeld. Uh, van, uh, ja, dat is uh, geheel circulair, zeg maar. We hebben het bakje gemaakt van het plastic wat we van het strand hebben geraapt. Uh, en het zeepje is ook weer gemaakt van uh, reststroom, van de olijfolieproductie. En het wikkeltje wat er omheen zit is uh, van papier, recycled papier met uh, weidebloemzaadjes. Dus dat kun je weer in de tuin uh, gooien. En um, ja, dat maken wij ervan. Wij, wij bakken daar letterlijk uh, ja, weer nieuwe producten van. Die nieuwe producten, waar, waar zijn die te verkrijgen? Ja, wij um, uh, verkopen ze via het Zandvoorts Museum. En uh, via een aantal winkeltjes, ook in Haarlem. En wat onze opzet afgelopen jaar was, uh, nou ja, een jaar geleden dus, mm -hmm. iets meer dan een jaar geleden toen we in de lockdown uh, waren, was om uh, die zeepakketjes vooral ja. ook te verspreiden bij de uh, bed and breakfasts. En uh, via die kanalen ook uh, ja, de gasten die naar Zandvoort komen bewust te maken van uh, hoe je je verblijf in Zandvoort duurzamer kan maken. En uh, nou, een aantal uh, B&B's zijn daar heel spontaan op uh, ingegaan. Uh, App en Vloed, Huis Zee, huis aan Zee. House aan Zee. Uh, nou, zo zijn er een aantal uh, B&B's die dat hebben afgenomen. Alleen ja, toen uh, ging de boel op slot en ja. uh, ons plannetje was, uh, nou ja, dat, dat stellen we gewoon uit. We blijven gewoon daar aan werken. Ja, we gaan. Dat, uh, uh, we, dat is wat we maken, ja. We gaan hopelijk binnenkort weer een beetje open en dan nog opener, dus uh, er, ja. is, er is wel wat mogelijkheden voor jullie om, om daar verder uh, mee te, te doen. Zeker. Jullie hebben natuurlijk ook last van die coronaregels. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nou ja, gelukkig uh, mogen wij uh, bij uitzondering onze activiteiten voortzetten. En het fijne is dat we natuurlijk veel buiten werken. Dus uh, buiten kunnen we op anderhalve meter van elkaar uh, afblijven uh, uh -huh. lopen of afstand houden. En um, op onze werkplek in uh, Overveen hebben we ook uh, de boel zo ingericht dat er op afstand gewerkt kan worden. En uh, ja, wij hopen het komende jaar ook in Zandvoort een uh, recyclewerkplek te kunnen inrichten... om, uh, om uh, ja, het plastic te kunnen recyclen. Zijn jullie daar allemaal mee bezig? Met een, uh, ja, met een locatie? Ja. Ja, ja, twee weken geleden had je Sandra van der Gouw van EcoSoul in, uh, in de uitzending. Die had dat ook al even genoemd, dat wij uh, met elkaar... Uh, het kijken zijn hoe we bij de, bij in Zandvoort Noord een plek kunnen creëren waar uh, ja, het geheel in het teken staat van recycling en wij zullen dan het stukje uh, plastic recycle, recycling voor ons rekening nemen en uh, ja we hopen daar uh, binnenkort uh, iets te kunnen uh, ja, neerzetten waar, waar uh, zowel jeugd als uh, ja, andere mensen vanuit mm -hmm. Zandvoort die graag een steentje willen bijdragen en mee kunnen doen. Okay. Nou, we gaan het uh, zien. Uh, heeft u al nieuwe acties ja. in de planning voor, uh, voor het Juttersgeluk? Ja, nou ja, wij, uh, sowieso uh, draaien wij ons reguliere weekprogramma. In Zandvoort houdt het in dat we op woensdagochtend altijd verzamelen bij het Zandvoorts Museum om half tien. Om te gaan jutten. En uh, ja, daar is iedereen ook uh, van harte welkom. Ehm. Um, en op vrijdagochtend wandelen we uh, ook met mensen op het strand. En wellicht dat we daar dan ook weer even de emmertjes mee gaan nemen om ja. uh, af wat te rapen. Um, eind van de maand, de definitieve datum weet ik nog niet. Maar gaat ons uh, Plastic Kingdom, dat is het kasteel wat wij hebben gemaakt. van geraapte uh, uh, strandspeeltjes. Die heeft in de winter voor het uh, Zandvoortse Museum gestaan tot, uh, tot oudjaarsdag moest toen helaas even afgebroken worden, wegens mm -hmm. uh, uh, ja, gevaar voor vandalisme. Maar die wordt binnenkort weer herbouwd op de boulevard. En dan uh, willen wij ook weer aandacht gaan besteden aan um, ja, de, de, de bewustwording rondom de plastic soep. Door, uh, door dat uh, ja, object zeg maar, uh, in het zicht te zetten en van daaruit ook weer te gaan jutten. -merk, en de je... Ook. Merk je ook dat mensen, als we in gesprek gaan met jullie, daar, uh, daarna luisteren. Maar ja, het is eigenlijk wel zo. Ik, ja, zeker. Ja, ja. We, hebben, we jutten meestal ja. met onze uh, opvallende gele jassen. En we worden steeds uh, wat bekender in Zandvoort. En het, uh, het leuke is dat uh, we nu van verschillende strandpaviljoen spontaan koffie aangeboden krijgen. Als ze op het strand aan draven zijn, als ze ons bezig zien. En uh, ja, dat is super positief natuurlijk. Ja. Um, als mensen met u in contact willen komen, hoe, uh, hoe, hoe kunnen ze dat? Nou ja, we hebben eigenlijk heel veel informatie uh, staan op, op, op onze website. Daar staat uh, informatie over ik rapen. Ook als je dat als activiteit met een uh, groepje of met een bedrijf wil doen. Dat uh, proberen we ook goed, zo goed mogelijk te faciliteren. Daar uh, staat ook uh, het waardevol werkstukje. Dus uh, voor mensen die uh, mee willen doen en dagritme op willen bouwen. En in een week iets uh, ja, zinvols willen bijdragen. En daar staat ook uh, een link naar de dingen die wij maken in onze webshop. Daar zijn bovendien ook onze zeepakketjes te koop. En de website is www.juttersgeluk.nl. Klopt. Ja, maar ja. dat ik hem toch weer goed. Ja, helemaal goed. Um, nou, dank voor uw uitleg. We wensen u veel plezier met de wandelingen. En uh, uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat u niks meer op te rapen hebt. Ja, klopt. Dat we ons eigen werk overbodig maken. Ja. Maar dan zijn er weer een heleboel andere mooie dingen waar we de wereld wat mooier mee kunnen ja, maken. Ja, dat, dat is, dus is waar. Ideeën genoeg. Dat is waar. Mevrouw Klaassen, bedankt voor de uitleg. En uh, veel succes met het rapen van plastic soep. Hartelijk dank. Dank u wel. Dag. Dag. don't see me I wish I had something clever to say and I wish I had something better I could be we touched hands by the coffee machine the other day Binoculars and I creep quiet as a mouse lunch on his own. I'm the boy with the monotone. I'm the boy who still lives at home. I'm the boy with the iron shirt. I'm the boy who watches you work. I know where you keep your skirts. I know where your secrets lurk. I'm the boy that's calling your house. I'm the boy that's freaking you out. With my third flask of tea, I'm there in your neighbor's tree. I'm the boy that's crossing borders. I'm the boy with social disorders, I'm the boy with a strain and Weer terug naar Night Vision Binoculars door Passenger. We gaan praten met Ralf Wijers over het concept drophouses. Goedemorgen, meneer Wijers. Goedemorgen. Uh, drophouses is een nieuw begrip. Kun uh, uh, je een beetje uitleggen wat, wat daar omheen hangt? Ja, klopt. Uh, nou, eigenlijk uh, zijn uh, tiny houses. Uh, is dat een, uh, een begrip die uh -huh. al uh, eventjes bekend is? Dat is een uh, ja, toch een, een trend die uh, in Amerika gestart is. En dat houdt eigenlijk in dat je, een, uh, een, een, je alle, alle comfort zeg maar, die je in een groot volwassen huis hebt... gaat toevoegen aan een ja, klein, zo klein mogelijk huisje. Uh, op een onderstel, hè, op wielen, uh, die je overal mee naartoe kan nemen. Dus zeg maar vergelijkbaar met een caravan. Alleen dan niet met uh, een natte cel zoals je gewend bent in een caravan. Maar echt mm -hmm. met een douche, uh, met bijvoorbeeld echt mooie tegels, uh, een mooie wastafel, et cetera. En uh, in Amerika wordt het echt gebruikt als alternatief uh, voor de toch hoge woonlasten. Uh, daar hebben mensen vaak twee banen om een hypotheek te kunnen betalen. Mm -hmm. Dus die kiezen er dan voor om echt klein te gaan, echt te gaan downsize. Dus ook uh, ja, ontspullen is een term die erbij hoort. Uh, dus echt dat je uh, uh, ja, niet meer je fondue set uh, gaat gebruiken. Dus die ga je op marktplaats zetten. Uh, je gaat niet meer een, een, een kerstmaaltijd voor tien man uh, koken. Maar je gaat echt uh, terug naar een, een, een, een, ja, een huishouden voor twee personen. Echt tiny. Um, ja, wat, wat is daar het gevolg van voor de mensen... is dat ze toch meer vrijheid kregen. Uh, meer financiële ruimte. Zodat ze toch meer van het leven kunnen genieten. Ik zit er net en de... ja. uh, Dat is een trend die dus uh, daar gestart is. Uh, nee. Die zie je ook hier in, uh, uh, in Europa komen... Um, dus dat, dat zijn officieel tiny houses. Uh, maar goed, ze kunnen breder ingezet worden. Bijvoorbeeld ook als mantelzorgwoning. Je zou ze ook uh, he, iets, iets groter kunnen uitbouwen. Dus zodoende ben ik, uh, ben ik drop house uh, gestart. Ja, drop house is dus eigenlijk een... Uh, uw website uh, doet ook over drop house. Is eigenlijk tiny house. En het is maar van welke kant u dat bekijkt. Uh, ja. De kleine oppervlakte heeft natuurlijk zijn voordeel. Hè? Die noemt u al. Uh, ontspullen. Um, is er in, in, in Zandvoort plek voor, uh, voor tiny houses? Nou ja, kijk, in Zandvoort zit je natuurlijk ingesloten tussen twee Natura 2000 gebieden. Dus we kunnen niet echt uitbreiden in Zandvoort, we kunnen niet echt een weiland opofferen... zoals dat bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer zou kunnen. Dus in Zandvoort kom je toch wel vaak terecht bij particulieren in de achtertuin. U noemt een weiland in de Haarlemmermeer bijvoorbeeld... Ja. Zijn daar eigenlijk concrete plannen voor? Want er is een, een, een gigantisch woningtekort, zeker in de Halemer meer. En uh, als u dat zo oppert, dan gaat het mij een visie op. Van ik pak een heel groot voetbalveld en ik zet daar een aantal van die uh, huisjes neer als project. Klopt. Er zijn al heel veel gemeentes uh, zijn er al mee bezig. En uh, zelfs in Brabant zijn er al een aantal vergevorderd. En daar hebben ze al echt al uh, uh, ja, tiny house villages al gecreëerd. Um, dus dat is echt voor, uh, inderdaad wat je, wat, wat je al aangaf, mm het -hmm. uh, woningtekort. Dus echt voor, voor starters, voor woningzoekenden. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook uh, zorginstellingen uh, die hun terrein uh, daarvoor openstellen. En daar uh, dergelijke tiny houses gaan plaatsen voor hun uh, zorgvrijwilligers. Dus in ruil voor vrijwilligerswerk krijgen ze dan ook huisvesting op het zorgterrein. Ja, dus. Dat zijn allemaal initiatieven die door het hele land uh, uh, ja, gestart zijn. Um, maar goed, daar heb je dus wel de ruimte voor nodig. Ja. En ja, helaas in Zandvoort hebben we dat niet. En dan zou je dus wel kunnen kijken van... misschien kunnen we een tijdelijk bouwterrein... Hè, waar bijvoorbeeld voorlopig niet gebouwd gaat worden. Ik noem bijvoorbeeld een dex terrein ja, ja. Zou je daar dan bijvoorbeeld tijdelijk voor kunnen inrichten? Dus zeggen van nou, over vijf jaar gaat toch pas de eerste uh, schep in de grond. We gaan daar nu, uh, uh, voor de komende vijf jaar... gaan we daar die tiny houses plaatsen. Ja, nou, ik uh, zie ook dat er uh, tiny houses op wielen zijn. Dus die zouden dan zo uh, heen en weer gereden kunnen worden. Ja, klopt. Die zitten eigenlijk op een, uh, ja, zeg maar een, een, een onderstel waar je ook een, een boot mee kan, uh, kan vervoeren. Okay. Uh, daar kunnen ze op. Maar goed, uh, stel je zou voor een tiny house gaan zonder wielen. Uh, dan zijn ze ook weer heel makkelijk ver te verplaatsen via bijvoorbeeld een hijskraan. Omdat oh. je, um, ja, je zit niet helemaal vast in de grond. Uh, je kunt bijvoorbeeld gaan werken met uh, schroeffunderingen. Um, dus dan kom komt op elke hoek van, van zo'n tiny house komt een... Uh, een grote schroef van ongeveer 1,60 meter gaat de grond in. Ja. Uh, en die kunnen dat gewicht dragen. Zo'n tiny house staat dan los van de grond. Er moet dan ook wind onder kunnen, uh, onderdoor kunnen gaan. Om ook te voorkomen dat je last krijgt van uh, optrekkend vocht. Het voordeel daarvan weer is, is dat het een heel lage impact heeft op de omgeving. Je gaat niet met een fundering werken, je gaat niet heien, je gaat niet met beton aan de slag. Er hoeft geen uh, betonmolen of een vrachtwagen aan te, aan te pas te komen. Uh, die dingen worden in de grond, grond geschroefd. Je plaatst die tiny house, uh, dat tiny house op die palen. En na een paar jaar haal je hem op, ja, eigenlijk op diezelfde gemakkelijke manier weer weg... Uh, schroefvinderingen uit de grond. En uh, je ziet alsof er niks gebeurd is zeg maar, op het terrein. Mm. Dus dat is wel een bijkomend voordeel van uh, deze nieuwe techniek. Ja, als die, uh, die, die plaatsingstechniek is duidelijk. Hè? Ook mooi dat de winter onderdoor komt voor het vocht. Hoe, hoe doe je dat met, uh, met nutsaansluitingen? Water en gas en, en, en elektra? Ja, ja. Nou ja goed. Uh, uh, en sommige tiny houses of sommige eigenaren van tiny houses... die willen helemaal uh, off-grid wonen. Mm. Dus dat betekent dat je echt helemaal zelfvoorzienend bent met een, een, een zonnepanelen, uh, maar ook met een soort hoe moet ik dat zeggen? Zo uh, een, een, een windmolen zeg maar ja, erop ja. voor stroom op te wekken. Maar goed uh, voor de particuliere markt uh, zou ik dat niet uh, aanraden. Dan is het een kwestie wel van uh, een waterleiding uh, aanleggen, stroom uiteraard en uh, afvoer van riool. Ja. Dat gaat dan uh, op één punt komt dat zo'n tiny house binnen. Uh, maar goed, je gaf wel aan, zo'n ding staat los van de grond. Dan heb je natuurlijk een stuk wat open is, waardoor uh, je met, bijvoorbeeld met vorst zit... ...waardoor een, een leiding zou kunnen bevriezen. Maar daar is ook een oplossing voor, omdat er dan uh, rondom de waterleiding... Uh, ...komt een soort spoel die zijn stroom haalt vanuit de woning zelf. Dus op het moment dat het gaat vriezen, slaat die aan... ...om te voorkomen dat uh, ja, de onder, je, onder, onder je huisje zeg maar, de, de leidingen gaan bevriezen. Dat is een mooie praktische oplossing. Zeker. Ja. Zeker, ja, je moet erin zorgen dat het natuurlijk wel 60 centimeter diep ligt, de leiding er ja. toe. En uh, qua gas uh, zou ik niet aanraden, uh, omdat gas op termijn natuurlijk ook uitgaat. En uh, ja, gas betekent ook vaak uh, open vuur in zo'n uh, zo unit. Um, dus ik zou, het adviseer, ik zou adviseren om, uh, om dat achterwege te laten en dan uh, de unit te verwarmen met, uh, met via elektra. Als je die, uh, die tiny houses uh, plaatst. En, en, en je zegt zelf al, uh, we willen een beetje zelf supporting zijn met, uh, met bijvoorbeeld stroom. Worden door jullie bedrijven ook, ook zonnepanelen geplaatst? Of, uh, ja, in, in, in, in... niet zelf, maar door een extern ja. uh, bureau, uh, gecertificeerd uh, extern bureau uh, laten we doen. Dat is gewoon een, een extra optie uh, waar je van kan kiezen. Want zonnepanelen, daar valt natuurlijk ook een, uh, een omvormer uh, hoort daarbij en uh, een accu. En ja, dat zijn bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, dus daar. Uh, Laat ik, uh, die laat ik aan hun over. Hetzelfde ja, ik, met plaatsen ja. van de fundering. Dat is ook een extern bureau die dat doet. Die er helemaal zorgt dat het waterpas staat. Staan er al uh, hier en daar huisjes van, uh, van jullie? Uh, nee, nog niet. Die komen er wel aan. Uh, dus ik hoop uh, ja, over een maand of twee... Uh, de eerste units uh, aan, uh, ja, toch ook aan uh, de mensen in Zandvoort kunnen laten zien. U zegt zelf uh, uh, een, een paar zinnen terug... Over, over de woningnood en bijvoorbeeld halen we meer. Zoeken jullie contact met die gemeentes om te zeggen van... joh, uh, wij hebben dit in de aanbieding. Als jullie nou een mooi veld hebben, uh, dan kunnen jullie starters bij ons uh, komen wonen? Ja, nou ja, goed. Uh, niet zozeer de gemeentes, maar meer de, de woningbouwmaatschappijen. Uh, want uh, ja, die, die krijgen vaak die taak van de gemeente in handen... om uh, dit, dit te verzorgen, dit soort trajecten. Uh, dus daar treden we mee in contact. Ja, ik, ik, ik, omdat je zelf die halen meer hebt, zit dat een beetje in mijn hoofd. Want er is, is heel veel ruimte die nog uh, beschikbaar zou zijn. En dat gaat dan wel via de gemeente. Maar als het via de woningbouw gaat, dan uh, daar komt dat ook wel goed. De, de verschillen die staan bij jullie op drophouseamsterdam.nl Klopt. En ik zag ook omdat je chicken owner was. Wat moet ik daarin zien? <laughs> in mijn huis, uh, in mijn tuin heb ik een uh, heel klein tiny huisje waar uh, die keer in wonen. <laughs> okay, dan is dat, uh, is dat helemaal duidelijk. Ja, ja zeker. Maar goed, uh, kijk, Zandvoort is natuurlijk ook een ideale gemeente daarvoor. Um, niet alleen uh, voor, voor, voor recreatie, hè, waar natuurlijk uh, waar je snel aan kunt denken. Maar uh, ja, Zandvoort uh, als gemeente laat dat uh, uh, uh, uh, uh, ja, wat meer toe om uh, iets dergelijks te plaatsen in, uh, in je achtertuin. Uh, wel rekening houden we natuurlijk met de grootte van je tuin. Maar goed, je zou dat kunnen gebruiken als, uh, uh, ja, als, als tuinkantoor. Je kunt het gebruiken als uh, speelruimte voor de kinderen. Maar wellicht ook als mantelzorgwoning. Hè? Als we op de ja. termijn bijvoorbeeld een, van, uh, een van de ouders uh, uh, uh, wat hulpbehoevender wordt... Uh, ja, dan haal je toch die druk van de gezondheidszorg eraf. Stel zouden er maar tien mensen in Zandvoort uh, zich bereid willen... om een uh, unit in een achtertuin te plaatsen voor een familie... Familielid, dan haal je toch ook die, die, die druk van die zorg haal je af. Dus dat zou ook een mooie, uh, ja, een, een mooie streven zijn. Ja, bijkomend is, en dat heb u uh, ook al aangehaald, de, de, de curie uh, plek waar nog ruimte zat is. We hebben van de week kunnen horen dat er uh, de Marierschool ook voor, uh, voor Zandvoortes is en voor starters. Zou het dan niet logisch zijn dat je inderdaad een heleboel van die units uh, openstelt voor zandvoortse starters op zo'n veld? Ja, goed, dat, dat is natuurlijk iets wat, wat, wat de politiek uh, moet beslissen. Maar of dat de zou, zou het mooiste zijn. Of de, of de woningbouw. Uh, ja, maar goed, ik denk wel dat de, de politiek daarover gaat. Zeg maar, uh, die daar ja. uh, toch wel de leiding moet nemen om daar uh, een bouwterrein... zoals ook bijvoorbeeld het, het zandenvoerderrein uh, bij de, bij de Golf Club. Golfclub... Ja. Ja, hoe gaan we dat inrichten? Worden dat zeg maar, alleen maar villa's of gaan we ook een deel toewijzen voor starters? Ja, dat is inderdaad een politieke discussie, die, uh, die, kan natuurlijk nog, die zal zeker gevoerd gaan worden. Ja. En daarbij um, zijn huizen voor twee personen ideaal voor starters. Ja, nou zeker. En, uh, en daarbij ook, de, uh, wat ook bijkomend voordeel is van een, een tiny house, is dat die uh, gebaakt is van, van hout, houtskeletbouw. Dus het is meteen ook duurzamer uh -huh. dan een, uh, uh. een huis van uh, beton en steen. He, daar heb je echt een hele productieketen voor nodig. En uh, voor houtbouw heb je in feite alleen maar een, een zagerij en een timmerfabriek nodig. En uh, als hij eenmaal staat, uh, neemt zo'n unit ook nog CO2 op ook vanuit het uh, in zijn hout. Kijk, nou dat zijn allemaal bijkomende voordelen. Ja. Meneer Weijers, ontzettend bedankt uh, voor de uitleg. En uh, uh, hoe het allemaal in elkaar zit bij de drophouses, tiny houses. Uh, wij zijn zeer benieuwd uh, wanneer er wat uh, te bezichtig is. Dus ik uh, hoop dat u ons op de hoogte wil houden. Zeker. En uh, als de mensen zelf op de, willen, uh, uh, zelf op de hoogte gehouden willen worden... dan kunnen ze ons volgen op uh, uh, online. Eventueel via Instagram, Facebook of onze, uh, onze website. En de website is drophouseamsterdam.nl. Juist. Meneer wijs dank u wel. Oké. Okay. Heel erg bedankt. Tot ziens. Heel erg bedankt.